Ronnie Wood van The Rolling Stones ziet de dood van Winehouse... als een groot verlies van een goede vriendin. Een reunie van zijn oude band The Faces zal in het teken staan van Amy Winehouse, zei Wood. Ook Carole King noemt het overlijden erg tragisch. Winehouse zong ooit een cover van King's Will You Love Me Tomorrow. Amy Winehouse werd gisteren doodgevonden in haar appartement in Londen. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Op het lichaam van Winehouse wordt vandaag of morgen autopsie verricht.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 Michal Citroen. Hartelijk welkom terug bij het tweede uur van OVT in de zomer. De laatste 40 minuten van ons programma zijn negen weken lang gereserveerd... voor bijzondere historische afleveringen van het helaas verdwenen VPRO-radioprogramma Ongehoord. Ongehoord als een programma waarin programmamakers op reis gingen... om hun verhaal te vertellen over een bijzondere plaats of gebeurtenis... En vandaag is het een programma uit 1995 van Peter van den Akker... die door Zuid-Afrika reisde op zoek naar de persoonlijke geschiedenis... van de vroeg 20e eeuwse Zuid-Afrikaanse schrijfster... en feministe Olive Schreiner, bekend van haar beroemde boek... An African Farm. Maar voor we naar Ongehoord kunnen gaan luisteren... nemen we u mee terug naar de Gouden Jaren. Een serie met radiofragmenten uit het archief... voor u opgediept door Nienke Vijs. Vandaag, in deel 4, grote momenten uit het historische jaar 1989. Zoals 2011 de geschiedenis in zal gaan als het jaar van de Arabische Lente... zo was 1989 het jaar van de politieke omwentelingen in vele communistische regimes. En steeds was het radioprogramma Het Gebouw erbij. Het historische jaar 1989, toen alle communistische regimes in Oost-Europa vielen... begon op vrijdag 16 juni 1989 in Boedapest. Imre Noc, de geliefde premier van de opstand van 1956, werd die dag officieel herbegraven. Tot enkele maanden daarvoor mocht officieel niet over Notch gesproken worden... en werd de opstand van Hongarije afgeschilderd als een contra-revolutie. Notch werd twee jaar na de opstand geëxecuteerd... en anoniem begraven in een verwaarloosde uithoek van Boedapest's Kerkhof. Maar dan, op 16 juni 1989, werd hij opgebaard op het Heldenplein in Boedapest... en honderdduizenden Hongaren die brachten hem een laatste eerbetoon. Filip Scheltema doet verslag van het gebeuren... op het moment dat het Hongaarse volkslied weer klinkt. u mee. Eigenlijk zou ik even stilte moeten houden, maar wat je hier op de achtergrond hoort is dus de kerkklok hier op het Helderplein. Ook elders in de stad worden de klokken geluid, alleen dat kan die ene microfoon hier op het Helderplein niet opvangen. Daarna treedt een stilte in. En dit is het Hongaarse volkslied en die dat zowel qua tekst als wat de melodie betreft ongelooflijk veel tragiek in zich bergt. Tenminste, zo komt het altijd op mij over als ik het hoor. En trouwens ook op de Hongaren die ik ken. gesloten uh, luisteren naar dit verslag. Ja, het is, is ongelooflijk ontroerend. Nee, ja, ik, ik kan er eigenlijk niet meer voor zeggen. Het is, het is niet te geloven. Hm. Kunt u uitleggen wat uh, voor u die ontroering is? Het gebeurde op het moment dat de klokken luiden en het volkslied uh, werd gezongen? Ja. De verslaggever heeft het juist gezegd. Het volkslied is, uh, is iets wat, uh, uh, wat op alle Hongaren... Uh, en een zeer bijzonder effect heeft. 1989, een heel uh, opgewonden, opwindend jaar. Uh, in een echt niet te bevatten tempo uh, gebeurde wat compleet onmogelijk leek... de in instorting van het communisme in Oost-Europa. De Berlijnse muur viel, Tsjechoslowakije bevrijdde zich, Roemenië volgde. En speciaal voor het gebouw deden ze dat allemaal op de vrijdag. Goed, vrijdagochtend, we kwamen geheel onvoorbereid. Ik weet het nog, november 89, 10 november... Uh, het gebouw binnen en uh, hoorde tot onze verbijstering... wat er zich in Berlijn afspeelde. Toen opeens uh, vatten we het idee op om naar Berlijn te gaan. En ik weet nog, heel goed, hier in de kamer naast... zat Henk van Hoorn als een ontmoedigde theemuts... als ik het zo mag uitdrukken, en zei... Ja, dan hadden we natuurlijk al lang iemand moeten hebben... Alsof dat niet heel onverwachts was. En of wij niet, niet CNN, CNN waren, maar toch maar een B-omroep uit Nederland. En we zijn er naartoe gegaan, want ik besloot op dat moment... oké, okay, dan nu niet het gezond verstand, maar de emoties achterna. Uh, Peter Flik en ik zijn vertrokken. Eerst naar huis een onderbroek ophalen en een tandenborstel. Dat nog wel even, want ik ga natuurlijk niet helemaal om voor op stap. Het enige wat we geregeld hadden, was een taxichauffeur... die ons uh, op het vliegveld opwachtte. En toen maar met de taxi naar de telefooncel op de koer -Verstendam. Ja, we zijn even verbonden met de koer bij waar het feest... Het gezicht is een optocht van duizenden mensen die je er zonder moeite uithaalt. Ze zijn allemaal gekleed in de bekende Oost-Duitse kleuren van snowhorst, spijkerbroeken en sombere jeksen. Ze lopen hier massaal over de Koerversendam. Het is een merkwaardig gezicht om u tussen de rijke BMW's en Mercedes en, de trotse Trabant aan de stoep te zien staan. En de familie stapt uit en rent naar het Kaufhaus des Westens. Een ongelooflijk gezicht. Ze zijn ook allemaal opgetogen. De meeste zijn hier voor de eerste keer. Wij staan hier bij een telefoonzaal op de hoek van de Koervustendam. En Harmke Pijpers heeft buiten reeds mensen aangesproken. Dat is geen moeite, want ze willen ook allemaal spreken. En ik verbind je nu door met Harmke. Ik sta hier met Anne, 23 jaar. Hij is economie-student. En die stond hier heel opvallend op de Koedam, op de Koervustendam. Met op de achtergrond een dikke technisch kiertje. En dan liet hij zich fotograferen. Hij heeft de eerste werk... Twee weken na de val van de muur is er alweer een historische vrijdag. Fred Stroobans verkeert op dat moment in Berlijn en krijgt het signaal direct te vertrekken naar Praag. Op het Wenceslasplein is een gigantische mensenmenigte bijeen. De schatting is een half miljoen mensen, dat is samengestroomd. Want het gerucht luidt dat Dubček zo het publiek gaat toespreken. Het is enige uren voor de val van het communistisch regime, om precies te zijn het politbureau van de Communistische Partij. Ook Strooband werkt via de telefoon. Dit keer niet in cel, maar hij heeft een simpel snoertje gelegd... vanaf het balkon zijn bandrecordertje naar de telefoon. Hij hoort de studio niet en brengt verslag uit. Dit is momenteel de sfeer op het Wenceslasplein in Praag. Zover dat het oog rijdt, zie ik alleen maar mensen... en uh, zwaaiende vlaggen met de Praagse... Met de Tsjechische, Tsjechoslovaakse driekleur dus. Uit alle zijstraten blijven maar mensen toestromen. Heel het plein zit gewoon tjokvol. Het valt overigens ook niet mee in te schatten hoeveel mensen hier nou precies aanwezig zijn. Er wordt er altijd gespeculeerd over of al dan niet Duubjek, Alexander Dubček nu een toespraak gaat houden. Zijn naam die is er al enkele keren gescandeerd. Fred, wij hebben hier net het bericht binnengekregen dat Dubcek vanavond zal uh, gaan spreken op het plein. De mensen zijn trouwens ook nog niet dat volledig niet. op de hoogte van wat er nou uh, in dat gesloten centrale comité vandaag uh, allemaal gebeurt. Maar ik denk niet dat dat uh, op dit ogenblik voor hen vrij veel te zaken doet. Uh, wat uh, hen betreft is deze opkomst, deze massale opkomst, veel belangrijker om permanent dus druk te onder de ketel te houden, dat uiteindelijk de regering toch zwicht... zeg maar voor wat hier dan ook pathetisch genoemd wordt... de macht van het volk. Een maand later was het weer raak. Het is 22 december 1989. En natuurlijk opnieuw weer een vrijdag. Roemenië heeft een spannende nacht beleefd. In Timisoara was het volk in opstand gekomen... en ook in Boekarest kwamen de mensen de straat op... De communistische leider Ceaucescu probeert die ochtend met een toespraak de boel te redden. Maar dat heeft geen zin meer. Wat zal de securitate doen? De spanning loopt die dag enorm op. Het gebouw heeft vanaf s ochtends vroeg contact, contact met de bijzondere ambassadeur, Nederlandse ambassadeur Koen Stork. Ceausescu ja. schijnt vertrokken te zijn. Is het waar? Het is waar. Um, ik denk een drie kwartier geleden zijn er twee helikopters geland op het presidentiële paleis. En hebben hun waarschijnlijk het echtpaar meegenomen. Daarvoor uh, waren er al berichten, een ruim een uur geleden, dat de regering vertrokken was met bussen uit, uh, uit hun gebouwen. Ik ben net zelf bij de televisie, radio en televisiestation geweest. een van de natuurlijk meest gevoelige en meest bewaakte, meest zwaar bewaakte punten in de stad. Ja. Het volk heeft het overgenomen. Er was net een boodschap. En, uh, of, of las, sprak Mircea Dinescu, een van de belangrijkste dissidenten... en een van de moedigste mensen van de laatste jaren... Ja. op de Romeinse radio. Ongelooflijk. Ik, heb, ik kan u zeggen, ik ben, ja. uh, drie kwartier geleden ben ik langs Mircea Dinescu gereden, want ik ken hem zelf heel goed. Ik heb hem sinds maart niet meer kunnen zien, dankzij de repressieve maatregelen van securitaten. Ja. Op dat moment stonden nog de twee securista's voor de deur, we ja. hadden hem tegengehouden, maar hij kwam eruit en we hebben elkaar omhelst. Oh. En iedereen doet dat op het ogenblik hier in de straat. Er is sprake inderdaad van een totaal soort verbroedering op straat? Nou, verbroedering. De, de tegen heeft gewoon de wapens neergelegd. De securitatie heeft zich teruggetrokken. En Ceausescu is naar China? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Maar vertrokken. Ja. Opgestegen. Weg. Onvoorstelbaar. Ja. Wat een tempo. Ja. U staat zelf er ook ongetwijfeld enigszins bij te heigen... U staat daar zelf ongetwijfeld ook bij te heigen bij dit ja, tempo van ontwikkeling. Te huilen, te huilen. nou. Ja. In my car. My radio. Direction I know. huilen, particular place to go. The Bird flew away from me And I'm singing my melody But I'm out of work and I'm out of fame Out of money I'm out of plans Into a band, a pair of shoes I'm looking for you Deal dealer to the deck. U hoorde fragmenten uit de allerlaatste uitzending van het VPRO-radioprogramma Het Gebouw van 1 oktober 1993. met muziek van de Arthur Ebelink Band. En u hoorde in die fragmenten achtereenvolgens Stan van Huiken, uh, Hank van Hoorn, Harmke Pijpers, Felix Rottenberg, Jan Donkers en Joeke Veninga over de. Historische momenten in het jaar 1989. Voor bronnen en achtergronden verwijs ik u naar het internet... vpro.nl slash gouden jaren. En volgende week in deel 5 van Gouden Jaren... het verhaal van Otto, kind van foute ouders. Deze zomer hoort u tot eind augustus... historische afleveringen uit het archief ook nog eens... van het vroegere VPRO-radioprogramma Ongehoord. Yeah. Gehoord, maar wel verteld. Radio tegen de klippen op. Vandaag hoort u de aflevering die Peter van den Akker maakte in Zuid-Afrika in juni 1995. Een jaar nadat Nelson Mandela president was geworden. In het begin van de 20e eeuw leefde in Zuid-Afrika de feministe Olaf Schreiner... die zich zo tegen ongeveer alles in haar omgeving verzette... Een deel van haar leven woonde ze in het plaatsje De Aar. En Peter van den Akker reisde naar De Aar... en vond veel over Schreiner terug... en probeerde haar te plaatsen in het nieuwe Zuid-Afrika. Lawaai maakt me contemplatief. Hoe meer decibellen, zoveel verder kan ik afdwalen in allerlei bespiegelingen. De nadere uitwerking van een brief bijvoorbeeld... waar ik die dag mee begonnen was... Of, zoals nu, zittend achter een glas bier in de homokroek Skyline in Johannesburg... waar ik met een zekere regelmaat toe word aangetrokken, zoals een mot door lamplicht... door een onbestemd gevoel van heimwee, naar plaatsen die ik ooit bezocht... waar ik niks te zoeken had en die toch scherpe indrukken hebben achtergelaten. Waar ik zo graag weer naar terug zou willen keren, zonder te weten waarom. De aarde is zo'n plaats die nu opeens door mijn overpijnzingen glijdt. Golfplaten daken, blikkerend in de zon. De bar van Hotel De Aar, toepasselijk vulstatie gedoopt. Waar je met welwillende achterdocht door de stamgasten wordt gemonsterd. En buiten, op de stoep, die ene prostituee... met de vertwijfelde blik van een figurant... door haar regisseur in het verkeerde decor gezet en vergeten. Precies een jaar geleden was ik er voor de eerste keer... De Aar. Een stadje van niks, midden in de Karoe. Zuid-Afrika's onherbergzame, kurkdroge woestenij... tussen Kaapstad en Johannesburg. In de betere, meer gedetailleerde reisgidsen... wordt de Aar beloond met twee alinea's... waarin voor toeristen geen aanmoediging besloten ligt... om er spoorslags heen te reizen. En toch is het stadje bij duizenden mensen bekend. Het is namelijk het spoorwegknooppunt van Zuid-Afrika... De reizigers op het traject Kaapstad-Johannesburg zullen de Aard dan ook niet gemakkelijk vergeten. Al was het maar vanwege de exorbitant lange wachttijd die hun treiner aan het perron doorbracht. Maar de inwoners zijn trots op de reputatie van hun stadje... en trots ook op het feit dat de Aard ooit de woonplaats is geweest van Olive Schreiner. De Zuid-Afrikaanse schrijfster en feministe uit het eind van de vorige eeuw... die met haar weliswaar bescheiden oeuvre de toon heeft gezet voor een nieuw geluid in de Zuid-Afrikaanse literatuur. En Olaf Schreiner, toch wel wat gewend... als het ging om dodelijk saaie en geestloze Zuid-Afrikaanse woonplaatsen... beschreef de aarde toen ze daar in 1907 kwam wonen... als een nogal tragische plek... en op zijn eigen wijze nog smeriger en meer miserabel dan Hannover. Maar in ieder geval stopt hier de trein. Olive Schreiner fascineert me... Het moet een lastig potstuk zijn geweest. Altijd zwak, ziek en misselijk. Het is niet mijn borst, schrijft ze in een van haar brieven. Het is niet mijn benen. Het is ik. Ikzelf. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Haar leven overziend, schrijft een van haar biografen... wordt men getroffen door het deprimerende besef... van onvervulde beloften en nooit ten volle benutte mogelijkheden. Of, zoals Schreiner het zelf verwoordde... in het verhaal van een Afrikaanse boerderij... De roman die jaren in 1883 wereldberoemd maakte. Een streven en een streven, eindigend in niets. Lawaai van straalmotoren maakt me opgetogen. Die 30 rommelende seconden bij de start... en Johannesburg kantelt in de ochtendzon. Ik ben op weg naar Kaapstad en op mijn schoot ligt een boek over alle schruiden... Ik bestudeer haar foto, een kiekje uit 1907... toen ze net in de Aar was komen wonen. Ze zit op de rand van haar veranda, haar linkerhand... losjes, liefdevol in de vacht van de kat op haar schoot... en naast haar nog net één oor en één oog op die foto, haar hondje. Een foxsterrier, die met dat ene oog schrander de lens in kijkt. In de nacht van 10 op 11 december 1920 overleed Olaf Schreiner in haar slaap... in een familiehotel in Kaapstad. Ik wilde gaan kijken of dat hotel er nog is. En deze vliegtocht naartoe geeft me passande gelegenheid... om datgene onder mijn weg te zien glijden wat Olaf Schreiner nooit heeft losgelaten. De karoe. Zoals u beschreef in een van haar romans... een rood zand... Grote steenhopen uit de ijstijd en bossages. nooit erg mooi om naar te kijken. En nu bijna in de grond weggebrand. door de verzengende zomerzon. Olaf Schreiner heeft overigens niet het exclusieve auteursrecht op Karoo-beschrijvingen. Velen gingen haar voor. per slot van rekening is het een enorme lap grond. waar je niet omheen kunt in de Afrikanen trekboeren konden daarover meepraten. Maar je zou kunnen zeggen dat de beschrijvingen van de Karoo... door missionarissen en reizigers iets terloops hadden. Alleen het barre en ongastvrije karakter ervan benadrukkend. Olaf Schreiner heeft dat ingrijpend veranderd. Ze heeft de Karoo zogezegd met stevige punaises... op de literaire kaart van Zuid-Afrika vastgepind. En in de Zuid-Afrikaanse reisgidsen, die je vandaag de dag kunt inkijken in elke boekhandel, wordt met trots en met grote welwillendheid over de Karoe geschreven. Over de grilligheid, over de pracht. En in die toon klinkt onmiskenbaar iets door van Karoes promotor avant la lettre, Olaf Scheine. Eigenlijk eh, loop ik wat doeloos hengen weer te drentelen tussen de schappen van een drankwinkel en de Main Road, de hoofdweg, in de wijk Wijnberg van Kaapstad. Het is een vestiging van Solly Kramer, Zuid-Afrika's grootste drankhandelaar. Vanmorgen ging ik namelijk in het stadsregie van Kaapstad op zoek naar Olaf Schrijners laatste verblijfplaats, het hotel Oak Hall, waar ze een kamer had gehuurd. Maar veel meer dan die naam van het hotel leverde die zoektocht niet op. Wel vond ik tussen de paparazzen van haar naam waterschap een openstaande drankrekening... die door haar man, Samuel Cronwright, nog moest worden betaald. En hier, in de goedgevulde rekken van Solly Kramer... lag menig flesje mij nu toe. Merendal, Pinotage, Fleur du Cap en Shiraz. De uitkijk, ook een Shiraz. Een Cabernet Sauvignon. Een L'Hol Marin, Een Nederburg natuurlijk. En champagnes. Een heleboel flessen. Champagne. En die, ja, die wekken mijn begeerte nu een beetje op. Maar goed. Via het kadaster. Zo ben ik hier uiteindelijk terechtgekomen. Ook Hol was op gedateerde plattegronden moeiteloos te vinden en wat ooit een rustiek Engels gebouw moet zijn geweest... met veel balkonnetjes en erkers is nu dit. Een drankwinkel. De eerste verdieping die erop moet hebben gezeten is gesloopt... en Solly Kramer heeft dat breekwerk gemaskeerd... met een knalgele tulband van geribbeld plaatijzer... met daarop in rood neon zijn naam. Ja, laat het verknoeien van een straatbeeld maar gerust over... aan de Zuid-Afrikaanse middenstand... Dus hier, ergens tussen de flessen en boven mij... achter dat geribbelde plaatijzer van Solly Kramer... is Olive Schreiner in de nacht van 10 op 11 december 1920... in haar slaap overleden. Toen de dienstmeisje haar zocht een steek kwam brengen, vond ze haar. De heet waterkruik als gebruikelijk achter haar schouderblad. Ze had haar bril nog op en in haar rechterhand haar pen als voor schrijven gereed. Het boek waarin ze had gelezen... lag opengeslagen in haar linkerhand op haar borst. En zo, drentelend en mijmerend... speel ik het tussen zoveel overdaad en mooie flessen... wel weer klaar om te zwichten voor een champagne. En mijn keuze is gevallen op een leroux. Ik voor deze bottleplugies. En terwijl ik sta af te rekenen vraag ik me opeens af of Olaf Schreiner ooit champagne nipte met Cecil Rhodes. Ze maakte hem ooit het hof en liep onmiskenbaar een blauwtje. Maar voor de rest blijft het een mysterieuze episode uit haar liefdesleven. Hoe kon ze op die man verliefd worden? Cecil Rhodes, de megalomane homoseksueel... die ervan droomde om heel Afrika aan zijn voeten te krijgen. En daarvoor een behoorlijk deel. Nog eens slaagde ook. Hij liep het huidige gezin bappel onder de voet... En het grondgebied werd naar hem genoemd Rhodesië. Hij was een van de promotors van wat leidde tot de Boerenoorlog. Wat zag Olaf Schruiner in die man, met wie ze niets, maar dan ook niets gemeen had? Dank u. Dank u. Het sportpark van de aarde. Het is vandaag weer in zijn gewone doel. Voor me wordt een partijtje voetbal gespeeld. En achterbij spelen mensen een partijtje tennis. Maar gisteren werd hier bevrijdingsfeest gevierd. De eerste verjaardag van het Zuid-Afrika. Van het nieuwe Zuid-Afrika. En plechtig werd hier op dit sportterrein het dundoek gehesen. Dat Olaf Schreiner nooit heeft gekend. En op de tribune zag ik voornamelijk zwarte en bruine schoolkinderen. Terwijl het nu weer helemaal een blanke aangelegenheid is... met de voetballers en de mensen die tennis spelen achter me. De blanke aanwezigheid gisteren werd bepaald door de notabele... op een gammele blauwe eretribune. En ze hielden hun programmaboekje allemaal in de rechterhand... en schuin boven hun hoofd als bescherming tegen de zon. Maar... Toen ik ze zo iets wat voorovergeleund in die houding zag zitten... wekte ze eerder de indruk zich collectief schrap te zetten... voor een krachtige windstoot. En het werd een heel spektakel gisteren in het sportpark van de Aar. Eén grote demonstratie van verbroedering. Met optredens van trompoppie's, majorettes... gumbootdansen, een soort mijnwerkersdans op korte rubberen laarzen... met zanggroepen en toespraken natuurlijk... En Gebed. Erg veel gebed. En zo waar, ik zie dat Abraham Marais, de stadsklerk van de AAR... driftig rondrent hier op het veld. Hij is een van de voetballers. En hij was een van degenen die gisteren dominee Mambo aankondigde. En hij verpakte dat natuurlijk ook in een toespraakje waarin ik hem hoorde zeggen ons het getoitoi, ons het geboycott, ons het geprotest. Maar nou het voor ons die tijd gekomen dat ons gaan samenbouwen. Zou Abraham Marais Bonaparte Blenkins kennen? Ik denk van niet. Maar het gemak waarop hij zich de strijd tegen de apartheid gisteren zo welsprekend eigen maakte. Alle schrijner dat zijn woorden zo in de mond kunnen leggen van die Bonaparte Blenkins. Een van haar romanfiguren in de story of an African farm. Het verhaal van een Afrikaanse boerderij. En ze voer daarin die Blenkins op als een komische smiecht. Maar dan wel een waarvoor je op je hoede moet zijn. Het is een pocher die met zijn vrome praatjes... de werkelijkheid naar zijn hand weet te zetten. En na het gebed, en na weer een toespraak... en nog eens een toespraak was het de beurt aan meneer Suleiman. Die terugblikte op de grote dag... ...waarin Zuid-Afrika zijn kruisie mocht gaan trekken. Wat is nazi legde legde nu zijn gehoor voor. Terwijl ik me er al die toespraken heen worstelde, vroeg ik me af... ...of Of Schreider, als ze nu nog geleefd zou hebben... ...als spreker op die eerste verjaardag van het nieuwe Zuid-Afrika... ...zou zijn uitgenodigd, zonder enige twijfel. Maar zouden ze die uitnodiging hebben aangenomen dat valt te bezien. In Zuid-Afrika, waar ze in 1855 werd geboren... uit een missionarische gezin, ontwikkelde ze een grondig besef... geen deel uit te maken van de blanke cultuur... die ze in veel opzichten verachtte. Op zeer jeugdige leeftijd... brak ze met de steilige loofsopvattingen van haar ouders. Ze werd vrijdenker. Als jonge vrouw van 26... Ging ze op zoek naar intellectuele geborgenheid die ze leek te vinden in progressieve kringen in Engeland. En ze werd een pendelaar tussen Zuid-Afrika en Engeland. En in Londen bouwde ze een carrière op van rusteloos trekken. van het ene pension naar het andere logement. Toen ze in 1907 in de AI kwam wonen, was ze beroemd. Haar boek, The Story of an African Farm, was een bestseller geworden. Alf Schreiner had naam gemaakt als fakkeldraagster van het opkomende feminisme. En tenslotte had ze zich samen met haar echtgenoot Samuel Cronwright danig gekoerd tijdens de jaren van de Boerenoorlog. En tot verbijstering niet alleen van haar Britse familie nam ze het vierkant op voor de Afrikaner boeren. Zij zag de boeren in een conflict als de weerloze slachtoffers van Brits imperialisme. Ja, het was gisteren ook nog zoiets als een heel klein incident... op die eerste verjaardagsviering in het sportpark van de Aar. Een zwarte scholier had het spreekgestoelte beklommen... en sloeg opeens een veel heftiger toon aan... in de tot dan toe eensgezinde koorzang van herstel en verzoening. En er zei mannen die Piccio, de premier van de Noordkaap... een eregast in de Aar, de wacht aan. Denk aan hen die stierven, riep hij luid door de microfoon alles Schijnen schrijner moet die tegendraadse uithalen vastgewaardeerd hebben. Want zij was ook een tegendraadse persoon die, als ze op deze feestdag haar mond zou hebben opengedaan, ongetwijfeld weer vervelende dingen gezegd zou hebben. Misschien zou ze de feestvierende van Nijnig aan herinnerd hebben dat toen zij er kwam wonen, de Afrikanen boeren haar met de nek aankeken. Dat ik lucht was voor uitgerekend die mensen waarvoor ik op de bres had gestaan. En Olaf Schreiner zou de organisatoren van deze dag... in verlegenheid hebben kunnen brengen de feintjes te verwijzen... naar de nog zo alomzichtbare erfenis van de apartheid. Met de blanke en het keurig aangeharkte stadcentrum... en de zwarte en kleurlingen in hun respectievelijke townships... over het spoor netjes uit het zicht. Er is op 27 april 1994 een sluier van dit land weggetrokken... Maar als we verblind door de gretigheid van het moment in de zwarte man alleen maar een enorme arbeidsmachine blijven zien, geen mens maar een stuk gereedschap. En als hij blijft gedwongen om met miljoenen te wonen in townships en sloppenwijken en geen enkele reden heeft voor dankbaarheid of sympathie jegens ons, vreemd blijft aan ons in bloed en kleur, dan reduceren wij deze grote massa tot een broeiend onwetend proletariaat. Zo zou de schrijnere dat gisteren ingehamerd kunnen hebben. Maar ze zei het al aan het begin van deze eeuw en werd toen niet verstaan. Voor meer de kerk van de Aar heeft het over schrijfgerei en dat dat goed in orde moet zijn. Deze uitleg van Paulus' brief aan de Corinthiërs zou aan alle schrijnig niet besteed zijn. In haar testament had ze nadrukkelijk vastgelegd dat er op de begrafenis geen woord gesproken mocht worden. Zo beducht was ze ervoor dat een dominee bij die gelegenheid nog de kans zou grijpen om haar ongewild de Grazige Weide binnen te praten. In haar roman The Story of an African Farm verwoordt ze haar worsteling om onder het geloof der vaderen uit te komen. in de persoon van Waldo, de lieve, dromerige boerenknecht. in wie Olaf Schreiner het vrouwelijke van haar karaktergestalte heeft gegeven. en haar verzet tegen de conventies van een kleine, godvrezende boerengemeenschap in de verlatenheid van de Karoe... waar Waldo s'nachts luistert naar het tikken van de klok. Dood, dood, dood, zei de klok. Dood, dood, dood. Hij hoorde het duidelijk. Dood, dood, dood. En hij dacht aan de woorden van zijn vader... die die avond had gelezen... Want breed is de poort en smal is de weg die leidt naar het leven. En weinigen zullen dat vinden. Weinig, weinig, weinig, zei de klok. Eén ding is zeker. Alleen een dwaas kan zeggen dat er niemand bestaat... die niet uit de grond van zijn hart heeft gezegd... er is geen God. Het is duizenden keren hardgrondig gezegd. We wenen en snikken niet. We kijken met een koude blik naar de wereld. We zijn niet ongelukkig, waarom? En we zeggen het langzaam, zonder een zucht. Ja, nu zien we het. Er is geen God. En we voegen er kil aan toe. Er is geen gerechtigheid. De os sterft in zijn tuig onder de zweep van zijn meester. Hij keert zijn van angst vervulde ogen naar het zonlicht maar er komt geen verlossing. De zwarte man wordt afgeschoten als een hond... en met de schutter gaat het goed. De onschuldige wordt aangeklaagd en de aanklager overwint. De vrede met God, het besef van zonde vergeven... gelovigen spreken die woorden en de spottende wereld tuit zijn lippen... en loopt voorbij met een glimlach. Huigelaar. Lawaai mag mij dan bedachtzaam maken. Deze oorvertovende discodreun is toch wel een beetje erg veel van het goede. Maar in Townships kan de muziek nou eenmaal niet hard genoeg staan. Ik ben over het spoor gegaan en ik zit in een afgeladen volle Shabin, Een typische Zuid-Afrikaanse drinkwinkel. Een particulier huis waarvan de vrouw een of meerdere kamers als café uitbaat. En deze Shabine in de township van de Aar... heeft twee grote kamers met formica-tafeltjes tegen de muur. En daarop hele regimenten bierflessen. En daar wordt uitbundig gedanst voor zover daar plaats voor is. Het is eigenlijk een beetje meer schuifelen wat er gedaan wordt. En er wordt natuurlijk veel gedronken. En de slaapkamer van de Shabine-moeder is hier ook de voorraadkamer. Want door de open deur zie ik dat haar grote tweepersoonsbed... nagenoeg helemaal is ingesloten door bierkratten... die tot bijna aan het golfplaten dak reiken. Over dit fenomeen van de Shabin, de drinkwinkel... en dan met name over de vrouwen die daar de scepters zwaaien... is ontzettend veel geschreven. De Shabin Queens, die uitbaatsters... zijn wat je noemt vrouwen met haar op de tanden. Ze spelen een hele belangrijke rol in de lokale gemeenschap... En het zijn bepaald vrouwen die niet zomaar voor je opzij gaan. Nou, dat is een type dat Olaf Schreiner zeker moet hebben aangesproken. Nou, heeft Olaf Schreiner, mag ik aannemen, als kind van haar tijd de deur niet platgelopen bij de Sabine, waar ik mij nu probeer verstaanbaar te maken. Maar waar ze wel hevig in was geïnteresseerd. Dat was de positie van de Afrikaanse vrouw. Voor haar in 1911 gepubliceerde Vrouwen en Arbeid... een verhandeling over de vrouwen in de moderne samenleving... deed ze grondig onderzoek. En haar gesprekken met zwarte Afrikaanse vrouwen met name... drongen bij haar veel bewondering en respect af. En zij vond zwarte vrouwen zoveel sterker dan haar bl blanke zusters. Allemachtig die muziek. Die vrouwenkwestie heeft Schreiner helemaal geopstudeerd. Het schrijven van vrouwen en arbeid heeft wel meer dan 20 jaar gekost. En zij beschouwde het seksboek, zoals ze het noemde, als haar levenswerk. En toch, ironisch genoeg, is ze daarmee niet de geschiedenis ingegaan. Ze schreef één kleine roman... The Story of an African Farm. En met alles wat ze daarna bij elkaar heeft geschreven... bereikte ze nooit meer die zeggingskracht... die ze haar romanfiguren Lindel, Waldo, M en Gregory... in dat boek mist mee te geven. Bij het verschijnen in 1883 sloeg het in als een bom... en had Olf Schreiner haar seksboek eigenlijk al geschreven. Want... Duizenden lezeressen herkenden zich meteen in Lindel. Allemachtig, dit is een verademing. Want, zoals gezegd, duizenden lezeressen herkenden zich meteen in Lindel. De tragische heldin van het boek. Ik denk dat er honderden vrouwen zijn die precies zo voelen als Lindel... zei een van de lezers, en het niet zo kunnen zeggen. Maar Lindel kon uitspreken wat wij voelen... En Lindel is Alves Schruiners alter ego. Een eigenzinnig meisje dat niet wil buigen voor de rol die haar wordt opgelegd... en daar in het boek voor breekt. En toen gaan mijn oren nog na natuteren van het Shebien-geweld. Sta ik inmiddels op de dijk die langs de Aar loopt. en heb ik een uitzicht over... Een de aarde in diepe rust. Het is een hele heldere nacht met een prachtige sterrenhemel en ontzettend helder, iets wat je in Nederland niet kent. Ja, het is natuurlijk nacht, maar het is heel licht. En ik zie de kopjes, de voor de Karoo zo karakteristieke heuvels, mes scherp gestoken tegen die donkerblauwe hemel. Ja, dit is het decor waaraan Olive Schreiner haar hart had verpand. Weet je, dit uitzicht maakt me zo stil en in mezelf gekeerd. En het is zo kaal, rotsen, bosjes... En elk bosje staat helemaal alleen voor zichzelf. Vanmorgen maakte ik een grote wandeling in de Karoe. Ik heb daar een prachtige, grote, kromgegroeide boom gevonden. In de bedding van een drooggevallen rivier. Dat wordt mijn op- en plekje. Ik vind het heerlijk om daar zo vrij te zijn. Net alsof ik daar mijn huis heb. Van kind af aan had Olive Schreiner de eigenaardige gewoonte ontwikkeld van ijsbieren. Eindeloos heen en weer lopen, heen en terug, heen en terug... en dan zachtjes in zichzelf pratend. Ze had dat volgens haar zelf geërfd van haar moeder... die, toen die zwanger was van haar, precies hetzelfde deed. Tja, de karoen. De Olive Schreiner's inspiratiebron voor de karakters die ze in de Story of an African Farm tot leven wekte. Zoals Waldo, de Dromer. Plechtig neemt die M, het volgzame meisje en het tegenovergestelde van de recalcitrante Lindel in vertrouwen. Ik heb een machine gemaakt. Ja, een machine om schapen te scheren. Het is bijna klaar. Er is iets nog niet helemaal goed, maar dat heb ik zo in orde. Als je maar denkt, denkt, denkt en denkt. Dag en nacht, dan komt het. Vroeg hij neer geheimzinnig aan toe. En waar is die machine? vroeg hem dan. Hier. Ik draag het altijd hier, zei de jongen. Hij legde zijn hand op zijn borst, waar een bobbel zichtbaar was. Dit is maar een model. Als dit klaar is dan moet er een in het groot gemaakt worden. En in zijn relatie met Lindel is Baldo opeens de kleine jongen. Ze maken samen een wandeling als Lindel hem onverwachts vraagt... "Zou jij een vrouw willen zijn, Baldo? Nee, antwoordt hij prompt. Ze lachten, dat dacht ik al. Zelfs jij bent uit de wereld voor. Ik heb nog nooit een man ontmoet die ja zei. Zie je deze ring? En ze liet hem een flonkerend gezette diamant zien. Die is zeker 50 pond waard. En ik geef hem aan de eerste man die mij vertelt dat hij een vrouw zou willen zijn. Je vindt het misschien in een gekke huis zelfs daar niet eens. Ach, het is heerlijk om een vrouw te zijn... Van Lindel's opgetogenheid over het vrouwzijn... was bij Olive Schreiner op gevorderde leeftijd niet zo gek veel meer over. Het is vreemd, schreef in 1914 vanuit Engeland aan Samuel Cronwright... waarom ik altijd overal heb buiten gestaan. Nooit zal de dag komen dat ik ergens in een stroom zal worden opgenomen. Iets in mijn aard verhindert dat, neem ik aan. Soms is het net alsof ik helemaal niet meer leef. Alleen maar rondkruip in een afzichtelijke droom. Niemand wil me. Ik heb geen deel aan het leven. Of ik nu in Engeland ben. Of Afrika. Waar dan ook. Het station van de Aar. Op 13 augustus 1921 stopte er de trein. Met aan boord de doodskist van Olif Schreiner... Op weg naar haar herbegrafenis in het plaatje Craydock. In haar gelukkige dagen maakte ze daar een wandeling met Samuel Cronwright... en op de top van een kopje, genietend van het uitzicht... draaiden ze zich naar Samuel. Hier wil ik dat wij samen begraven worden. In de aarde achter het huis, had Samuel Cronwright de stoffelijke resten... van hun dochtertje, dat na de geboorte maar 16 uur leefde... en dat van Olles hondje Nita opgegraven. De kistjes werden in de trein gezet... Het huis in de Aar, waar Olof Schreiner heeft gewoond, is nu een restaurant. Zo'n restaurant waar je zelf je fles mag meebrengen. Het gebouw heeft twintig jaar leeg gestaan voordat het in 1990 door de uitbaatster en de burgemeestersvrouw van de Aar in oude luister werd hersteld en daarmee een bescheiden eerbetoon werd gebracht aan Olof Schreiner. En vanaf mijn eetplek kijk ik in de slaapkamer van ons ruimte. Liefdevol ingericht met allemaal kleine dingen... waarmee ze zich tijdens haar leven omringde. En in een van de vitrines zie ik een hele grote fles met een hoesdrank staan. En het gekke is dat ze zo uit die kamer tevoorschijn zou kunnen komen... om mij hier te komen inschenken... Dus in dit huis woonde vanaf 1907 zes lange en eenzame jaren... Olive Schreiner samen met Samuel Cronwright... die ze 15 jaar daarvoor had leren kennen. Dat was dus in 1892... toen Olive Schreiner kennis maakte met Samuel Cronwright... en ze twee jaar later met elkaar trouwden. In 1894. En het gekke is dat de vriendinnen... Waar Schrijner helemaal niet zo ingenomen waren met haar huwelijkspartner. Want toen ze tijdens een bezoek aan Engeland haar feministische vriendinnen ontmoette, stelde die haar allerlei vragen van hoe ze zoiets kon doen. Maar nieuwsgierig waren ze even goed wel naar wie de man was waar Olaf tot over haar oren op verliefd was geworden. En ze liet die vriendinnen toen een foto zien. Dat is de man, riep ze opgetogen uit, en ze danste door de kamer. Met haar vuisten uithalen maken zoals een bokser. En pochend dat haar Samuel een man was die acht kerels met één vuist tegen de vlakte kon slaan. De een na de ander. En de meisjes die kwamen niet meer bij van het lachen. Die verbazing van Olafs feministische zusters was begrijpelijk. Want hoe kon Olaf na een aantal heftige affaires... met fijnbesnaarde Engelse intellectuelen... nu opeens uit de strijd komen met deze robuuste en zelfverzekerde macho... die op de hun getoonde foto recht in de camera kijkt... een beetje achteroverleunend in een harde leunstoel... met de soepelheid van een leeuw die op het punt staat toe te springen. Cronwright zit ongegeneerd wijdbeens... Samengeknepen ogen op zijn schoot, een grote kat zijn vingers gespreid in de vacht. Wat Olaf Schreiner zocht en in Samuel Conrad vond, dat was gewoon een echte kerel. En als feministen zag ze haar verlangen naar zinnelijkheid niet onder stoelen of banken. Iets heel opmerkelijks in de Victoriaanse tijd waarin Olaf Schreiner leefde en werkte, maar. Hoezeer Olaf Schreiner zich had ontworsteld aan haar beklemmende Zuid-Afrikaanse milieu, er helemaal van losgekomen, dat is er nooit. Steeds weer opnieuw probeert zij haar seksuele gevoelens te verwoorden en steeds vaker en steeds meer raakt ze daarbij verstrikt in tamelijk neurotische bespiegelingen. Het lukt haar gewoon niet om lage lusten te verzoenen met de verheven opvattingen over liefde en trouw die zij erop nahield. En Olaf Schreiner betaalde daarvoor een hoge prijs. Toen ze Samuel Cronwright ontmoette... leed ze al jaren aan een hardnekkige en gemene astmatische aandoening. En die had zich bij haar vastgezet... en zou haar de rest van haar leven blijven achtervolgen. En vandaar die flessen hoesdrank... en ik weet niet hoeveel doosjes met medicijnen... in de vitrines in dit restaurant Annex Museum... Freudiaanse navorsters van Schreiners Levensloop... die weten precies hoe het allemaal komt. Die astma, haar ongelukkigheid. Olive, die was in de knoop geraakt met agressieve gevoelens... tegen zijn moeder. Ontwikkelde astma om die agressie te onderdrukken. Maar ze deinzen er niet voor terug om diezelfde agressie... ook weer te vertalen in mededogen voor de verdrukte medemens. En verder, daar hebben Freudianen ook geen problemen mee... was Olaf Schreiner een latente homoseksueel... Verontwaardigd wordt deze vulgaire analyse door anderen van de hand gewezen. Hoe dan ook, voor Samuel Cromwright was zijn leven met Olaf Schreiner verre van aangenaam. Hij gaf haar de geborgenheid die ze zo nadrukkelijk bij hem zocht. Maar geleidelijk aan raakte hij vaker en vaker teleurgesteld... als zijn generositeit onbeantwoord bleef. En eenmaal in de aar gevestigd naar de zoveelste verhuizing... Had Cronwright zich heilig voorgenomen daar niet meer weg te gaan. Wat Olaf ook op hem zou gaan inpraten. Het is duidelijk, het huwelijk was tegen die tijd op de klippen gelopen. Maar Olaf, wonderlijk genoeg, bleef de schone schijn ophouden. Cronwright evenwel ergerde zich mateloos. In zijn dagboek vinden we deze aantekening. Olaf maakte er een gewoonte van om zowel s morgens als s middags te gaan slapen. en s'avonds dan ook weer vroeg naar bed te gaan. Tegen middernacht was ze dan klaar wakker, stond op... en begon door het huis te ijsberen. Ze smeet de deuren achter zich dicht... als ze van de ene kamer naar de andere liep. En hier, in dit restaurant... met het volle zicht op het ledikant van het Schreiner... eten de mensen om mij heen haast onwetend... van wie hier ooit rusteloos rondliep. Een recalcitrante vrouw, Feministe en mannengek. Een Zuid-Afrikaanse van Britse afkomst die het voor de boeren opnam. Een blanke die zich het lot van de zwarte aantrok. Zoveel rusteloosheid, hoorbaar in zoveel voetstappen... die in dit restaurant alleen in mijn oor lijken na te klinken. Ik drink. Op Olive Schreiner. Op weg terug naar Johannesburg. De Karoo flitst aan me voorbij. En het klopt. De volle Afrikaanse maan giet zijn licht uit de blauwe hemel... in de wijde, eenzame vlakte. De droge, zanderige aarde... met zijn stoffering van onvolgroeide passages maar enkele centimeters hoog. De lage heuvels die de vlakte omzomen. De melkbosjes met hun lange, vingerachtige bladeren. Alles wordt aangeraakt door een bijna vrede schoonheid... zoals het daar ligt in dat witte licht. Wat heb je daar, beste jongen? Bonaparte Blenkins betrapt Waldo als hij, zich onbespiedwanend... werkt aan de vervolmaking van zijn geheim. Waar is dat voor, beste jongen? Dat is om schapen te schieren. Weet je wat men moet doen, beste jongen? Daar moeten we patent op vragen. Je wordt rijk. Je bent geniaal. Wat een mooi klein machientje is dat zei Bonaparte Blenkins voor de zoveelste keer. Alleen zou ik graag een kleine een heel kleine verbetering willen aanbrengen. Bonaparte Blenkins zette de hak van zijn rijlaars op het schierapparaat... en vermorzelde het onder zijn voet. Het ziet er zo toch veel beter uit. Neuriënd besteg hij zijn paard en reed weg. De hond Dos zijn vertrek met cynische tevredenheid... maar zijn baasje lag op zijn buik op de grond met zijn hoofd op zijn arm in het zand... omgeven door wieltjes en houtsplinters. Dos sprong op de rug van zijn baasje... en hapte speels naar zijn zwarte krullen. Maar toen hij merkte dat er geen notitie van hem werd genomen... wandelde hij weg om met een zwarte mestkever te spelen. De kever was hard aan het werk... probeerde een grote mestbal... waar het al de hele ochtend mee in de weer was geweest... naar huis te rollen. Dos verkruimelde de mestbal... en achter. ...at de achterpoten van de kever op. Toen beet hij hem de kop af. En het was allemaal spel. En niemand kon zeggen waar die kever voor had geleefd en gewerkt. Een streven en een streven. Eindigend in niets. U hoorde Peter van den Akker in Zuid-Afrika over de Zuid-Afrikaanse feministe en schrijfster Olaf Schreiner. Wilt u van dit programma een cd bestellen? Dan kan dat. Maakt u dan 7,50 euro over op Giro 444600, de namen van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Ongehoord Zuid-Afrika. Volgende week in de tweede uur van OVT laten we een programma horen... dat Ronald van de Bogaert maakte in Moskou over de Russische Bart. De zanger, de dichter Vizotsky. Dit was het voor vandaag. OVT is een programma van Astrid Nauta, Matthijs Deen, Laura Stek... Hans Olink, Paul van der Graag, Jos Palm en ik ben Michael Citroen. Na ons volgt de perstribune van Govert van Brakel... en vandaag heeft hij... Te gast Katie Spierenburg over Kindertelevisie. En straks ploegleider Tristan Hofman van de Saxobank Ploeg, waar Contador voor rijdt op deze laatste toerdag. Voor ons is het afgelopen. We zijn er weer volgende week. Hele prettige zondag. En tot dan. Dag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden. Did you see what happened, sir? Did you see what happened?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 Dit is Radio 1.